En nu gaan we naar, naar de volgende, op uh, pagina kuv dalet. En dan hebben we ook nog de, nog, no, twee, nog de pagina KUV-105, KUV-H ja, nodig. Wie dat niet heeft, straks haal het bij Luba? Hebben we? Oké. Okay. dan... Geweldig, hij gaat ons iets nieuws vertellen over de tempeldienst. Hoe dat was in de tempeldienst. Dat is precies dezelfde. Dan zullen we zien dat het slaat op, dat het gaat ook niets anders, maar om de zivuk. Om de zivukim. Alles wat gedaan werd, ook de tempel, is niets anders dan zivuk. Maar hoe, kijk hoe geweldig wat hij ons nu vertelt. Dan zal hij ook de Torah leren, de geheime Torah leren, wat men leert... De Torah, zoals men dat leert, duizenden jaren en men begrijpt het niets ervan zonder zonder zover kan men niets. Maar goed opletten. Let op. Alleen op deze pagina dat te leren wat wij nu leren nu, is de moeite waard om geboren te worden. Zie je dat ik zeg het niet is elke keer, maar goed opletten. Het is alleen dat, dus iedereen die van jullie ziet, hier is het ontvangt iets echt buitengewoon iets. Je kan zeggen, prijzen jezelf gelukkig, dat jij het ontvangt. Dat, wij, dat, wij, dat het aan ons gegeven was. Geen generatie heeft het gehad. En tot nu toe nog niet. En dat wij ervaren. Ze leren dat dag en nacht. En dan helpt het niet. Let op. Drie. En nu volledige, de volledige concentratie. Boven jou, dus de tweede wind moet je nu... ...in jezelf aanboren. Als het kan niet meer... ...dan de tweede wind. Ga met de tweede wind... ...in jezelf... Weet weten wat, wat de tweede wind is. Oh, het is in Russisch. Dan als de eerste wind niet... ...als je uitgepufft bent van de eerste wind... ...dan moet je de tweede wind... Tweede adem. Ja, tweede adem. Erg goed, want ik dacht... Dat ...de tweede adem moet je dan hebben. Dus nieuw weer op leven komen... Terwijl je moe bent, doet er niet toe alles schrijf. Drie. Ot cadi wav. Wytu. toe? Hoe jarad vehika het aari. Punt. Drie. Ot cadi waf. Ik weet ik niet, ik begrijp ik niet, hoe het zadi waf zijn? Zes. En 90 zijn als de volgende, als de vorige was Tzadi Ghet. 98. Dan hebben wij fout gemaakt. Dan is niet, dan is in de, ja, de vorige was Tzadi hey Zie dat? Tzadi He was het. En niet Tzadi Ghet. Want ik heb geen boek bij mij. Precies. Dus, nee, dus dan. In de regel, kijk, dus op de vorige pagina. Dat moet het, of de vorige pagina, 103. In de regel, even in de regel 1 van de zorgers zelf, goed, goed opletten. In van de zorgers zelf, daar staat het zadi het. En dat moet je veranderen in he. En, en, maar niet in de hasulam, daar staat goed. Zie je dat? Iedereen goed. In de Hasulam, in de rechterkolom 103, staat goed Cadihei. Duidelijk? In de rechterkolom Hasulam staat het, oot, Cadihei. Dat is dan 95. Want nu, de volgende nu is het webwee, 96. Oot, 96. Oké. Okay. Nu uh, de pagina kooft al 104, de regel 3, ootza zadi wav. Weet hoe, nee 96 nu. Weet en nog meer, zegt die bovendien, hoe je raad, hij daalde af, Zat staat ook geschreven over die, over die, ben jou, ben Dat, hij daalde af en sloeg sloeg dood de Ha'ari Ha'ari dat is de leeuw de leeuw de en, en zo wordt het ook Ha'ari naam afgekort van de naam van Ha'ari maar hier is het gewoon hetzelfde, maar hier is het dus Hij sloeg de leeuw dood Drie Надеп, надепн. кадмайен кад майн, кад ай фир маших не летата. Аву каймин Израиль бешлимо, де де вахин, we karbanen le de volgende pagina. Kuf he 105, de regel 1. Ail nafsheihu, nafsheihu. Ochedin, hawe nachit mile ele, diukna de had arje We hawe, en hier moet het na het laatste woord, de, de eerste regel in plaats van tav, de, de, eerste, de eerste regel, de eerste, ook de eerste, de eerste letter van het tweede woord voor het einde van de regel, moet het get zijn. Dat is fout van het scannen. We houden Haman, jamma, gaman le twee al kabe niet Ravits al Tarfi Achil Karbanin kegever takif. En nu goed, goed, goed opletten elke woord wat die zegt Want we eindigden, herinner je nog, we eindigden de vorige oot met de woorden van de zoger en de uitleg dat niet alleen die twee tempels werden vernietigd. Maar ook, dat betekent de grote mogen, maar ook alle lichten van de Israël, van de Israël werden ook uh, weggenomen. En nu ga je ons vertellen wat het was in de tijd wanneer het, wel, wanneer het licht wel aanwezig was, wanneer het wel zivug was en wanneer de tempels waren, waren, uh, stonden wel overeind. Let op. Kijk, like, dat is een belevenis, dat je begrepen, te ervaren wat het was, welke licht ontvingen uh, Israël, et cetera, hoe dat, was in, hoe dat zat in elkaar. We keren terug naar de pagina 104, Koopdalet. de regel 3, uh, na die punt, kijk hoe, Kijk hoe helder de Zoger ons vertelt. Goed onthouden. De schepper wil geen verstoppertje met ons spelen. Geen Ezopus Geen taal van Ezopus Dus een taal van fabeltjes. Dat heet zo Ezopus. dat was een grote fabel. Eh, Schrijver van fabel, fabels in de geschiedenis. Uh, en geen Griekenland. En dat zo is het in, Nederland, in het Nederlands. is ook ingeburgerd zo. In, in, in zopjes Dat betekent een taal van bedekte, bedekte vormen. De schepper wil alleen maar helderheid. Dat wij heldere taal leren. Dat wij helder zwoek met hem maken. Met het licht. Dat is wat je wil. Uh, drie nadepunt. Bij Zimjen katmaaien. In de vorige tijden. Let op. Kadehai nahar hawe maschig, toen deze rivier, wij we weten welke rivier, ja, maar goed, toen deze rivier trok trok aan en trok de wateren naar beneden door. Vier. Dus deze zivuk was wel aanwezig. Have kajam in Israël beslimo, let op. Israël Stonden, waren in de volmaaktheid. Bestonden, uh, Israël, die waren in de volmaaktheid in die tijd. Uh, de, let op wat je zegt, de daaf want zij brachten overs, overs in de tempel. En dan staat het nog iets. de en de korbanen, and een kor, korban, andere woord voor over. En hier twee woorden voor over. En de overs, de tweede korbanien betekent de overs om. De eerste overs, om omhoog te brengen, de overs. En de tweede korbanien betekent om de, dichtbij te komen aan, na, aan de schina. Le capra, met kleid op, le capra al om hun nevers. Uh, om uh, uh, um um tot verzoening te komen voor hun nevers. Kom. Ogedien, let op, ogedien haven naagit mille eile die naar de gaat arie. En op, en toen, let op, op elk moment wanneer zij brachten offers, toen kwam er Eerst wachten wat hij ons vertelt. En toen uh, daalde van boven, daalde een beeld van een leeuw af naar beneden. Op die, op die offers die gebracht werden kwam zo'n leeuw. Een beeld, iedereen zag een beeld van een leeuw die sprong op die... Uh, Af op die offers die zij brachten. Bahavu le en zij zagen hem, let op, twee, Al-Gabi Mibbaha, op, op het altaar, Ravits al liggende op de, op de uh, prooistukken, op de stukken ja, van vlees, agel karbanin Terwijl hij at de overs als uh, een grote held, krachtige held. Dus met kracht heeft hij dat gegeten. Elk voort van de zoger is, is geweldig. We gooi klavin havedri mit tamrin mikamei velo leva. lewa. We gooien Calvin, let op, en alle honden. Havre mit Tamrin waren verstopte zich. Verstopte zich voor hem. We loon waar en ze kwamen niet naar buiten. En nu gaan we terug naar de pagina Kouf Dalet. 104. De Hasulam, has de derde de derde lijn de rechter kolom de derde lijn. Uh, re -re Referentie van de oot zadi wav. we toe. Hoe jarad we punt. En bovendien. Ot zadi waf. 96. We toe, en bovendien. Hoe jarad, hij daalde af, enzovoort. Dubbele punt. We oorde en nog meer. Punt. Hoe jarad, hij daalde af, vier, we heka en dode de leeuw. En nu, kijk dat beeld, stap voor stap, en geweldig wat wij gaan leren. Dus hij, hey, die dode nu, The de deal, de And now, what he has told Geweldig, But first, the vertelling. In the first time, vroeger, in the first time, in the first time, in the first time, in the first 5. Hayam Moshech trok zijn wateren naar beneden. Hayu Israel, ze is bevonden befonden zich Israël beschlimmert in de volmaaktheid. Ki Hayu, Zofchim, Zofchim, want zij brachten over zeven. En die heetten Zofchim. En dan zegt hij nog een ander woord. We korbanot en de andere overigens. Die waar, waarbij, waarmee, waarmee men zich nadert, nadert tot de schepper. Lechaber per nafschot, nafschot tegen om hun nefes uh, te verzoenen. Kijk hoe geweldig is nefes te verzoenen. Kijk wat hij zegt. Nefes. Moet je verzoenen. Nefesh is het lage gedeelte van de ziel van de mens. Dat gebonden is met het lichaam. Maar niet ruach en de Shama. Zie je dat? Ruach en de Shama, die twee gedeelten, hogere gedeelte van de ziel. Die hoeven niet, hoeven we niet te verzoenen. Alleen Nefesh, het gedeelte. Want die andere twee hoeven we niet te verzoenen. We moeten ze wel ontwikkelen. Maar niet verzoen. Uh, we azen zeven na de koma, en dan haita, je redet, mille en kotel. En toen, toen bij het brengen van de offers, Dalde af, uh, van boven dalde af, te moed schel arië egat, en beeld van een leeuw. We imoto en men zag hem negen. Alla de op het altaar, rovets al liggende op zijn prooi stukken. Ochel terwijl hij at a korbanot, die offers tien ke is geboren als een krachtige man we chorak lavim, terwijl alle honden. Kijk naar wat die ons toevoegt, Jehuda, Alle honden, wie zijn die honden? De haino, dat wil zeggen. Ame katrigim, dat wil zeggen de aanklagers. De aanklagers van de mens. Elf. ayu, nechbaim, mil Verstopten zich voor hem. veloyats u En kwamen niet naar buiten. Punt. En hij voegde nog een woordje. Likat Om de mensen. Om zij. Om om te. Om aan te klagen. Dus, om aan te klagen. Want het was, kijk. De, offer kon zijn, de offers die gebracht werden. Waren de verschillende Gradatie van, van, van bijzonder tot algemene offers. Eigenlijk, want wij hebben ook algemene correcties. De mens heeft algemene correcties, bijzondere correcties, et cetera. Zo ook daar waren bijzondere. Dus iemand, bijvoorbeeld, een persoon die bracht, een gewoon individu, een mens die, die had gezondigd, iets gezondigd had met gedachten of iets, met iets anders weet ik veel, en dan brengt hij dan dus de over daar, voor zijn bijzondere correctie, die hij uh, zonde gepleegd had, en die brengt een over. Maar er waren ook reguliere, reguliere overs die men elke dag moest brengen, gewoon dag in, dag uit, om die correcties moesten te teweeg brengen van die dag, van die bewuste dag. Twee keer per dag moesten ze dan brengen over het heet tamid permanente over dag in, dag, in, dag uit, doet er niet toe, oorlog, wat er ook is. Steeds moest het wel. En er waren allerlei andere overs, ook voor de gemeente, voor ja, de, de hele wereld, etc. Allerlei andere namen, de, de, de, omdat allerlei facetten zijn in de correcties. En nu de uitleg. Een geweldige eigenlijk, helder en opbouwend. En dan zie je de hele Torah in een heel ander licht. Twaalf. Ik begon de Torah leren alleen via de zoger, via de Kabbalah begon ik liefde kregen voor de Torah. En daarvoor was alleen maar leren, leren, leren, waar. Ik kwam nergens aan toe. Maar een grote kop alleen, en nu een kleinere kop, maar wel helder. helderder. 12. Zo moet je ook doen. 12. dwarim. A esh shelp gawoah. Shehaya 13. Ravuts. Alam is bejah pavet. Amigdash. Amru ze chronom levrachah שגהיה רווץ כאריה, שגהיה סורף פאיפטים את הקורבנות שבני ישראל מקריבים עליו. וזה שאומר זהסטין, בזימנין קד מיין, קד היי נהר, גבימשיך זהפנטין. Mei uh, mawe letata. Havu kajamin Yisrael beslimo. En hier zou ik ik wel. Ah, uh, oké. Okay. Achtin Kimeterem, schenit bat lache a rat 19a elionim. Hier zou ik de komen weghalen. Na het eerste woord, de regel 19. Ayu nim shahim le Yisrael? kinagar, shimei maf twintig, nim shahim, mi le mata, bli hevsek. Hinei aze eenentwintig, aayu Yisrael beholsch le tam. Voordat ik vertaal, ik wil ik iets zeggen. Dat wij, die ook de Torah geleerden, hadden gezegd dat wie leert over de tempels, die leert over de tempels, die begreep over de tempels, is, is net als iemand die herbouwt de derde tempel. En dat is wat wij leren nu: dat wij net als wij herbouwen de tempel hier op deze pagina. Wat staat hier geschreven? Want alles wat men leert daar, kan niets begrijpen. Alle commentaren, alle commentaren die er bestaan op de traditionele Torah, Ibn Ezra, alle geweldige commentaren, men kan niets begrijpen. Ook ze zijn allemaal goede commentaren, ik zeg niet dat het iets is. Maar zonder de Zohar kan men niets begrijpen. En zonder Ari en ze leren zo, so, ze leren zo, omdat wie weet, misschien morgen komt de Mashiach, de bevrijder, so. en dan moeten we dan bouwen de derde de tempel. Zo so denken ze, het is natuurlijk uh, mooi en prachtig, maar het is absoluut, absoluut, uh, ik kan niet zeggen dat verder. Oké, okay, twaalf, goed opletten. En nu, absolute concentratie, nu pas aan het einde van de rit, die moet je dat... Kijk nou hoe de Russen waren in de, de, de, de, de verlengdheid. Ja? Waren ze beter dan Nederlanders? Natuurlijk niet. Maar de, het uithoudingsvermogen. Het uithoudingsvermogen uit, uit, uit, uit, ja? uit, uit, waren groter. Dat ja. wel Doet er niet toe dat is wat dat, nee, nee, nee, ik zeg het even dat is wat ook wij moeten opbouwen hier op onze lessen ook en pas aan het einde dat jij wakker wordt niet, niet aan hoeft niet ook in het begin moet je wakker worden maar ook aan het einde dat jij, ook, dat jij ook net zo vers nog misschien frisser wordt dan aan het begin van de les oké, okay, je bent zo moe, moe geweest dat we er nu opeens alles geven, nieuw. Helemaal wakker worden, begrijp je? Helemaal ogen open elders, dan zal het je, juist dat zal daarmee, zal je jouw geestelijke uithoudingsvermogen zal je vergroten. Immens zal je vergroten, begrijp je? Jouw resistentie, jouw kracht om jouw eigen persoonlijkheid. Oké, twaalf. Biuratwarim. De uitleg van woorden. Ha'eshel Gavoha, het vuur van boven, van de schepper, wordt genoemd Gavoha, het hogere, het hoge. Dus de andere naam van Hashem is, is ook Gavoha, hij die hoog is. Het vuur van boven, Shahaya, werd Ravuts, Alamisbeer, dat, dat, uh, let op, dat, uh, lag op, op het altaar in de tempel Amru Zichronali Fracha de Torah leerden hadden gezegd daarover 14 shahaya ke Ariye dat dat hoge licht dat kwam van boven op die offers duidelijk, die moesten opvreten dat Licht van boven, dat vuur van boven moest komen op die, op die stukken van vlees en moest dan opvreet, opeten, dat, als het ware, verslinden die, die stukken. Dan zeggen, de, zeggen ze dat. En dat als kijk, als dat licht, als dat vuur kwam van boven op die overs, die gebracht waren met een juiste, de juiste kavana. En als dat vuur van boven kwam op die, en daar waren natuurlijk alle, allerlei uh, mengsels. Ze wisten wel hoe te mengen die, die ook een beetje wijn en allerlei andere dingen, hoe zij vermengden die priesters. Dan als het goed was met de juiste kavana en de juiste alle dingen klopte, dan kwam het licht naar nee, vuur van boven en, ver, en at al die. Uh, stukken. En dan wist men dat, dat, dat het over was gewilligd. Dat de zonde vergeven was. Dat men verzoening verkreeg, et cetera. Het was echt zo. Omdat men wist de kunst van Kavana. En men wist dat ook in het materiële te bewerkstelligen. nee. nee. Het was, maar nu goed, goed kijken wat je zegt. Dan, de Torah de hadden gezegd over dat vuur dat Shahayara Ravuz 14 ke dat het uh, lach uh, kwam te liggen op die stukken als arie, als een leeuw. En herinner je nog dat uh, Wie heeft uh, dat woord wat wij geleerd hadden? Wie had die geslagen? Ariel, eh? twee Ariel. Die sloeg Jehoiada, die sloeg twee Ariel. Twee tempels, maar Ariel betekent dus, we hebben ook te maken met die leeuw. Shahaya sorev eta korbanot, net op, dat vuur, dat als <coughs> leeuw kwam, op Die die uh, verbrande 15 die korbanot, die offers, shabne Israel, dat is afkorting dat the, de the zonen Israëls, makrivim alaf die de zonen Israëls brachten erop op op, die, op dat altaar. We schoen, maar en dat is wat hij zegt, zestien. We in kad in de vroegere tijden, kad hij naar haar hawe toen deze rivier uh, trok, ze, mee ze in mey mawe zijn wateren naar beneden. Havu, Kayamin Israel beschlimen, de Israel, Israel uh, befonden zich in Vollmaktheid. 18. Kimiteremschen niet bat herat Atik. Let op. Want al voordat het schijnen van de Atik werd opgeheven. Zie dat? We houden Ailonim en de hogere lichten 19. Ayunim Shachim le Israel waren aangetrokken naar Israel. Toen was toen nog de volop was. Kennahar als de rivier, als een rivier, als een rivier waar de wateren van aangetrokken worden, doorgetrokken worden, van boven naar beneden, blijhevig, blijhevig, zonder oponthoud, Nee, ah, zie hier, dan of toen. 21. Hij, Israël, Bachol, Schlemout, Israël, was waren in alle volmaaktheid. Punt. 21. Na de punt. De davachin, uh, davachin, 22. We karbanin. Le kapra. Al-Nafshehu, Shaim Akorbanot, 23, Shahajuzofhim, Ayuma Liman, Lezivuk Ailjon, 24, Sha'al-Masach, Venim Shahu, Mayen Dookrin, Shahem Amochin, 25, Sha'al-idei Ze. נתקרבו בדויקות גדולה לאוויהם זה סן תווינטח שבשמיים וכל הקליפות. זה פיום תרחן סנדביר? וכל הקליפות ברחו ונתרחקו מהם זה סן תווינטח. Shehu lekapra al na wsheiu. Ki hitra hakut achtentertacht aklipot. Me aliane fashot. lekapra. le Kapara. Bij dimion Beget muhtam, O meluchlach. Beketamim. Ari idee rechit zadertag, maar virim ome haprim kol haketamim mi ha beget. Punt. Een lange maar het is net of het zo, zo, eh, fluent is. Let op. En nu volledige concentratie, want hij zegt nu een geweldige, geweldige dingen die, die eigenlijk. De wereld niet kent. Uh, de dawagin, dawagin, want zij brachten ze wachim, zij brachten die offers, offers waarmee zij, eerst zeg die twee woorden gebruiken, die offers waarmee zij man opbrengen. Uh, 22. Oewe karbanen... en korban is betekend om zichzelf dicht bij de schepper te brengen. En de offers, de andere offers, die korban heet, Lechapra al-Nafshehu, om hun zielen, om hun nefesh, is goed opletten, niet zielen, niet spreken meer van zielen alleen, maar neefers, dat wij zien dat het lagere gedeelte, dat grof is, uh, om hun neefers uh, te verzoenen, ze ha korpanot, en nu gaat hij ons vertellen. She imakorbanot, dat met die offers waarmee zij dichtbij komen, de schepper daarmee, dus 23. She ha'yu zev'chim, dat met de offers die zij brachten, ha'yu ma'li man, let op, brachten zij. Uh, Deden zij man opstegen. Le Zivuga-Elyon, Massach, voor ten behoeve van de Hoge Zivuga, 24, dat op de Massach staat. Duidelijk. En dan het altaar is net als Massach. We nemen shahu, maien, doehrin, Sha'ema En werden aangetrokken van boven. De maïenducheren, de mannelijke wateren, ze mogen, dat, dat mogen zijn lichten. 25. Ze alle ideeën dat daardoor, niet karvu, maar wie gdola, werden zij toegenaderd, nabij zijn gekomen, in de grote samenvloeiing, in de grote uh, Aangehechtheid. Le Aan hun vader die in de hemel is. 26. Dus aan de Abba. We haar En nu kijken we aan de andere kant. En alle klipot. Barhu. We hem Vluchten. En uh, verwijderd werden van hen. Zie je dat? 27. Dat is de, dat is de zin van het tempel, de tempeldienst. Niets anders. Jehu, zot, lechapra, al-naf, Dat is het geheim wat geschreven staat. Om hun nefes te verzoenen. En nu geef je een zin wat voortreffelijk is. Kijk nou. ...na de komma van 27... ...ik zou het aanstrepen... Iedereen van ah. jullie aanraden... ...om dat aan te strepen... ...tot de komma, de, ...de volgende komma ...op de regel 28... ...deze korte zin... Dat, de, ...dat is eigenlijk... ...de definitie van de verzoening... ...wat betekent de verzoening... ...in de ware betekenis... ...van het woord... ...geen comedie van de verzoening... Bla bla bla, maar wat is de verzoening? Let op. Ki hitra hakut achtentwintig haklipot, mi ne faschod, nivhänet le kapara. Kijk, ki hitra hakut haklipot, want, het verwijderen van de klipot, mi alhane faschod, van de nefesh, van de mens. kapara Dat wordt geacht als verzoening. Zie dat? Wat is de verzoening? Het verwijderen van de klipot van de nefers. Dat is de verzoening. Als je dat goed door hebt, dan zal je dat begrijpen. Dat, geen al, dat alle offers die je doet moeten moet zijn. Alleen maar om de klipot van je nefers daar. De is dan de algoed eigenlijk. Daar kleven de, zuigen de klepot aan. Dus dan verzoenen, verzoening, kapara, betekent alleen dat jij eh, die, dat wat men doet om de klepot te verwijderen van de nefers. Dat is kapara. Bij let op, 29, beg en dat kan men vergelijken, zegt hij ons, uh, met, een, um, uh, met, een, uh, met een stuk kleding dat vlekken heeft. Ja, gevlekt, vlekken heeft. Die vlekken heeft en een stuk kleding, dat, men kan, dat kan men vergelijken met een stuk kleding die vlekken heeft. Dat vlekken heeft, hoe, hoe melk en vies is vies uh, en vies is beketamim met vlekken, dus vlekken overal vlekken zitten. Shalidei raḥitza dat door het wassen daarvan dertig. Maar weerim om kaparim. dat men brengt, dus haalt weg die vlekken en bedekt of reinigt alle uh, alle Vlekken uh, van dat kledingstuk. Zo so is het ook. Uh, Onze neffis so is net zoals kledingstuk met vlekken. En wij moeten dat reinigen. Punt. We all kennen. 31. Nikra Korbanot. Shemakrivim. Et Israel. לאדי הן תוינדתך שבא שמעים וכי ואנש איו אל שלמותם והיום אלים דרינדרת מחן רק לאסות נחת רוח ליה צרם איה אמאמן ולה 34 ששם hora ha והשפעה והשפעה בסוד basod five and שם ari'e shu shem aches vinivhan shi'a ari'e shel de-linker kolom de'esh To wiman die alub na Israël. Kijk, nou, dat is geweldig wat je ons vertelt. En dat is precies wat wij leren, dat is algemeen. Maar wij moeten doen het precies hetzelfde in het bijzonder. Kijk, wat zij hebben gedaan daar in de, in de tempel, op die manier hoe zij de offers brachten. doen wij in elke, elke beweging wat wij doen. Niet anders. We hebben geen, geen tempel. En hebben we dat niet tempel, want onze tempel is van binnen. We hebben dat absoluut niet nodig, begrijp je dat? Dan goed opletten. En nu goed kijken wat het was. Wat hij zegt, dat is ook dus, slaat opnieuw op elke beweging van ons. Let op. En dat is natuurlijk de Zivouk. Hoe zij, voorbereiding op de Zivouk, Zivouk zelf en het resultaat van de Zivouk. 30 na de punt. Absolute Jouw absolute uh, concentratie, want nu iets komt wat, wat echt iets, wat ik heb geen woorden voor. We al ken, let op. En daarom, 31, Nikra korbanot, heet het korbanot, korbanot van het woord karof, van het woord nabij. Dus de over en over dat gebracht wordt om dichter bij de schepper te komen. Shema kriviim et Yisrael la shema shemaim. Die Yisrael uh, dichtbij brengen aan hun vader die in de hemel is. 32. We kievan al shlimutam let op. En aangezien zij, dus Yisrael, waren op hun in hun volmaaktheid. Wahoo maar man, en let op wat betekent dat ze volmaakt waren. Wahoo maar man, en zij deden man opstegen, 33. Raakla, sotnacht, nachat leert, raam, let op. Om alleen maar het aangename te doen aan hun schepper. Zie je, niet voor iets anders, niet voor zijn gezin, niet voor het voor vaderland, vaderland, niet voor het volk, niet voor dat, maar alleen om aangename te doen. Aan hun schepper. Kijk eens aan. Dat is, dat, is dat is de sleutel. Het is de sleutel tot de verlossing. De sleutel tot de volmaaktheid. Zie je? Zij waren volmaakt omdat zij brachten man. Deed de man opstegen alleen maar om het aangedane te doen aan de schepper. Dat wordt aanvaard. Ah ja, ha man. Let op. De man steeg op, 34, ah, de bina, let op, tot de bina, altijd de man moet opstegen, kan alleen opstegen, alleen naar de bina, want de man betekent dat uh, van de malchut, die brengt de man omhoog. En dan heeft die bina nodig, kijk nou wat die zegt ons, shesham ora chasadim. dat daar in de bina, daar is het licht chassadim en dat is wat graag wil. <coughs> wil en het licht van het in en het en overvloed, Basot 35 Arië in het geheim van de leeuw. shehu hesed dat dat is de naam van Chesed Chesed is is Arië van dat is wat de man nodig heeft, als men omhoog man brengt, betekent dat men enorme gwarot heeft. En men kan daarmee niet omgaan. Kijk, dat mens die brengt over, die betekent, die voelt zich verschrikkelijk. Die heeft gwarot, maar zonder chassadim. Duidelijk. En dan krijgt men van die binnen chassadim, en dan komt men tot rust, tot beheersing. En dan kan men dingen zien, sereniteit, etc. Winifhan, let op. En het wordt geacht, dat de leeu van de Bina, een kibel, die boven is, de geset van de Bina. Dat is de leeu van de Bina. Kibel Hamasim Tovim ontvindt de goede daden van Haman en de man. Shelah lub Israël die zonen zonen Israëls hadden deden uh, op, op, op, uh, opstegen bracht omhoog twee Virau Eich haman Shelahem lub teref libina drie Aleha Ei, hey, ala, ala, a, sorry. Webina, ala, a. We or, ha shella bina nimshach, basod, fir, or, yashar, aleman. Vaya, or, yashar, rovez, ala, terf fijf. dainu aman, veo, oto. enu dat is dan eigenlijk, uh, kabbalistisch. Heb je ons aan, nog verder, hu, Helemaal tot aan het einde hoe, hoe dat werkte, dat, dat hele samenspel tussen, de, tussen man en maden, etc. Twee. Waraou en zij zagen dus de, de zonen Israëls. Die dus die, die, die dat allemaal zagen, hoe de man. Zagen zij, wat zagen zij? Ej, Haman, Shalahem, hoe hun man. Gebed, man. Hoe man, ze zagen hoe hun man, hoe beginnat terfle Bina is, de prooi, als prooistukken is voor de, de hoge Bina. Ze zij moesten zichzelf, ze moesten overbrengen, wat betekent over van de dieren, de mens bracht als het ware zijn dierlijke wensen. Dierlijke wensen bracht hij dan aan uh, als prooi aan de bina, want de bina die, die dan, dat is dan de prooi aan de bina. En de bina moest het opvreten die en brengen naar beneden gesed. De liefde, warmte. Het drie, we ora En het licht van het licht chassadim, van de bina, let op, nimshach basot, was aangetrokken, dus werd doorgetrokken naar beneden. Basot, or yashar als yashar als het hoge licht, als directe licht, dat uh, komt op de man, ja, van boven, yashar, het directe licht komt op de man af, de man is dan de offers. Yeah? De, de man die men brengt, dat is zijn de offers die men legde, legde op, de, op het altaar. En van boven kwam het hoge licht, dat is Gesset van de Bina. En dat kwam dan op die offers af, als orjashar, als het hoge licht. En dan heb je ze woog. En het hoge licht, of het directe licht, het hoge licht, uh, legde zich op de prooi, ja, op die stukken dat daar, dat daar gebracht waren, uh, die, die lagen daar op het altaar. Dat is man. 5. De een man, dat wil zeggen, die prooi stukken, dus die, wat offers, dat, dat wil zeggen, dat, is, dat, dat wil zeggen, man, we ochel oto en at en eet hen, dat licht kwam naar boven, naar beneden, en at ze op, die offers. Met andere woorden heb je dat, heb je uh, zivug, zivug, de in de tempel was het, alles draaide om de zivug. Eigenlijk, steeds moesten de offers gebracht worden, en van boven kwam die leeuw, dat is die bena, dat betekent malgoed. Die stijgt naar de Bina, dat zijn de overs, dat is man, naar de Bina. Ja, en de Bina, van de Bina komt, gaat naar beneden, van binnen die. Dus daarom die van de van malgoed, van het altaar, kwam wat naar boven: een rook, een wolk. Een wolk van rook. Ja, de rook. En daarbinnen, in die rook. Zagen ze het vuur naar beneden komen. Dat is het hoge licht. En Orgozeer, dat is wat zij zag. En die kwam naar beneden en die at op die offers. Dat betekent at op, betekent verslind, verslond. Als, dus ver, verbranding. Aat betekent eten, betekent verbranding. Verbranding vond plaats. Wat zegt dit aan ons? Ook bij ons moet niets anders zijn. De correctie is verbranding. Verbranding van de de offers die jij brengt uh, binnen jezelf van jouw neffers. Ja, niet van roach en, en maar neffers. Ook dat. Ook dat probeer uh, jouw vet ook dat is, laten we zeggen, vet wat rondom de midden, midden is, moeten we allemaal kwijtraken. Duidelijk, duidelijk wat ik zeg. Kijk, je hebt beelden gezien, beelden van hoe wordt Josje afgebeeld. Ja? Op de kruis doet erin toe. Ik zeg het even, dat je ja, dat weet. Niemand zag hem natuurlijk, maar toch een beeld bestaat wel. Op dat beeld zien we, hij geeft geen vet, ja of niet? We mogen wel een mager, maar we, we mogen wel meer vlees hebben. Vlees is niet erg, maar vet, weg. Vet moeten we ook hier op aarde moeten we ook geven als prooi aan hoger, als over. Goed opletten, want het is ook een, gewoon hier op aarde, ook dat moeten we daarvoor zorgen dat het. Dat, en niet denken dat dit het, dat het alleen hier zit. In, hebben een paar hier, twee, de meesten meeste zijn keurig, keurig of keurig, bedoel, ik weet niet van hoe dat midden zit, en mm -hmm. hoe, hoe rondom de, maar de, we hebben twee mensen, we hebben een paar mensen die ook van oudere leeftijd hebben, die hebben wel een beetje dat, het is niet erg dat je dat hebt, ik heb ook, moet ik ook daarmee werken, ik werk ook harder aan, harder aan, ik, ik zeg niet dat ik zal dan zo zijn als Josje, voor maar je moet het geven, dat is, dat is ook de, wat wij moeten doen, dat er geen vet blijft, uh, geen vette gordel moet blijven uh, op, onze, op onze midden ook, betekent alles wat betekent, en zie je waarom, waarom dan juist in de gordel, gordel betekent dat is dan de, daar waar de, waar de, als het ware de tabor is, daar waar het einde van het licht komt, en daar duidelijk, daar zit al, zitten al klipoot. Daarom worden ook eh, daar de klipoot eh, worden daar, eh, geconcentreerd. En bij vrouwen bijvoorbeeld, bij vrouwen zit het bijvoorbeeld op hun biceps. Op de heupen ook, maar ook biceps. Waarom ook op biceps? Okay. Ook op de biceps. Waarom? Kijk, bij mannen hebben dat niet veel op de biceps. Maar vrouwen ook op de biceps, ja, op, de, op de handen ook. Zeer belangrijk, het uh, is nu geen tijd om dat naar uitleg te geven, maar uh, alles komt van boven. Dus hier op aarde is precies hetzelfde. Dus probeer wie dat heeft, probeer het ook hier na te leven. Wat, wat, en ook aanvaarden dat wat ik ook zelf werk eraan. Keihard. Ik bedoel, je hoeft niet uh, direct te gaan sporten ofzo, maar je moet het gewoon weten. Het beste is. Het, het beste is Natuurlijk, een beetje sporten is goed. Maar het beste is om... Sporten is vet vetverkomen. Ja, maar niet alleen. Nee, dat kan je zoveel sporten als je wilt. Dat is alleen maar... Een maar het beste is, wat moet je doen? Moet je, weet je wat? Moet je het bord... Het bord... Proberen duwen... Van jezelf. Een, een, een bord. Een bord met eten. Je moet je duwen van jezelf... Of op de tafel. Verder totdat hij niet kan, totdat hij niet, totdat hij niet, totdat hij niet kan, totdat hij niet meer kan hem oppakken. Dus Je moet je vreemd wegduwen van jezelf. En daar heb je natuurlijk de wilskracht nodig. En de drank, en alles. Dat jij blijft duidelijk, want wie aan zichzelf werkt, moet in alle opzichten moet je jezelf corrigeren. Niet alleen dat als iemand vet is, ik zeg niet dat het, dat het, het is niet altijd zo moeilijk, makkelijk om dat te zeggen, maar je moet eraan werken, daar gaat het om. Duidelijk. Als iemand vet houdt, veel overmatige vet houdt en werkt aan zichzelf en die denkt dat hij daarmee door geestelijk alleen dat, dat iets kan bereiken, nee, absoluut niet onmogelijk. Want alles moet, moet, moet overeenkomen, duidelijk. Alles moet, alles moet overeenkomen. Op je billen, op je dijen, op waar dan ook vet over, over fe, veel vet zit. Of je vrouw of je man bij doet erin toe. Moet je werken eraan. Duidelijk, want billen betekent ook, betekent ook de plaats waar juist waar de Citra-Achra op zit. Waarom? Het is onder de gazé, onder de tabur. Daar is ja, Waarom zit ze niet? Waarom zit ze Citra-Achra niet op, aan, aan, aan het hoofd, aan het gezicht? Ook natuurlijk. <coughs> Kan ook, maar het is niet zo opvallend. Zie je dat? Maar daar wel. Dus de krachten opbrengen, de wilskracht moet je opbrengen, om ook daaraan te werken. Ook dat is geestelijk. Kijk nou hoeveel men, de men in de mensheid, hoeveel, uh, welke geweldige percentage in de, wel in de wereld zijn van mensen die, die over, die veel vet hebben, veel te veel vet hebben. Eigenlijk, een kleine percentage van de mensheid voldoet aan de normen om vetpercentage vet uh, in, in toom te houden. Ook dan kan het ook zijn dat percentage is wel algemeen in het lichaam uh, goed is, maar dan wel, blijven wel vlekken op plaatsen waar het wel overvloedig vet is. Heel goed opletten. Geen comedie, geen dingen dat denk ik. Wij doen het voor de schepper, maar wij vreten ons vol. Oh. Michael, <laughs> Ja. De, de laatste wetenschappelijke inzichten zijn dat één dieet is om je leven te verlengen en dat is een calorie-restrictie. Als je dat als ja. Je de, de Ja, uh, ja oké. Okay. Drie oh, woorden, dat is genoeg. Genoeg, genoeg. bijbelse leeftijd. Ja, heel goed. Zie je dat? De, de wetenschappelijke. Uh, De bevind uh, uh, bevindingen zijn ook dat men ook calorie verminderen, nou calorie verminderen betekent dat je overs brengt, je dat? en dat alleen dat redding brengt zowel geestelijk als lichamelijk, als je vet weg, zou we zeggen dat verbrandt, zal je op een heel andere manier zien het geestelijke, zal ook het geestelijke voor jou meer open gaan, dan, wanneer je vet hebt, dan de vet vreet jouw geestelijke, als het ware, krachten. Dan kan je ook moeilijker verbinden jezelf met het hoge licht. Dus, op dieet, op, op alle vormen van jouw bestaan.